op de media hoort, die hoor ik ook in onze gemeente. En op een gegeven moment hoor ik het drie keer op één dienst. Door verschillende mensen zeggen, en ik hoorde ook al wat spreken in de gemeente, die zegt dat het voor de volk Israël, ofwel voor de Jood, niet uitmaakt of Yeshua komt voor de eerste keer, ofwel voor de tweede keer. Daar wil ik het eigenlijk over spreken. Ik wil u Laten horen dat, dat het wel uitmaakt. En dat het wel heel erg belangrijk is. Ook vind ik het heel belangrijk... dat we sowieso spreken van wat we geleerd hebben. En niet voor onszelf houden. We moeten het, het hardop durven te zeggen. Je hoeft niet te prediken aan een preekstoel. Maar je kan, je kan best wel, met, als je met iemand omgaat... of je met, met hem samen eet... dat je niet zwijgt van wat je weet... Bespreek dat, zeker in het bijzonder als ik zeg, als je zegt, ik ga naar Israël toe. Want de laatste woorden wat ik gehoord heb, die zeggen van, ik ga naar dat land toe om het te zijn. Ik vind het heel jammer. Elke Israëliet of elke Jood die ik tegenkom, zou ik graag over Yeshua willen spreken. Ik weet dat het heel moeilijk is en heel erg gevoelig is, want Yeshua de Messias en het volk Israël, dat gaan niet samen. Hoe raar het ook mag klinken. Ik heb dat puur hier uit de Bijbel. Daarom is het heel goed om te beleiden en te geloven dat God het volk Israël bij de Torah en de profeten later ook de evangelie hebt gegeven. De hele Bijbel is het woord van God. Als we daar amen op kunnen zeggen. Dan zijn we één. Dan kunnen we verder met elkaar. Maar zolang we alleen maar een deel van de Bijbel nemen. De profeten en de Torah. Dan missen we een heel groot belangrijk stuk. Want de Messias is gekomen. Begrijp één ding goed. Wanneer wij het woord van God. Overboord gooien. Dan hebben we namelijk. Hem overboord gegooid. Als Yeshua zegt. Dat hij zijn zoon is. Dat hij door de vader gestuurd is. En we accepteren hem niet. Dan heb je. Vader overboord gegooid. Ik zeg dit hardop. Niet om te kwetsen. Absoluut niet. Want als ik niet spreek. Wie zal het dan wel doen. We moeten dit gewoon tot onszelf maken. Maak er een studie van. Doe er niet te makkelijk over. We hebben de zoon en de vader hard nodig. Als je de zoon niet hebt, heb je de vader niet. Waarom niet? Omdat je niet geloof hebt wat de vader gezegd heeft over de zoon. Laten we beginnen met lezen uit het boek Johannes 3. En dan wil ik maar lezen vanaf vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Yeshua moet verhoogd worden. Waar moet hij verhoogd worden? Moet hij hier verhoogd worden? Ik zeg het u, hij moet verhoogd worden in Jeruzalem. Hij moet verhoogd worden in zijn vaderstad. Hij moet verhoogd worden in het land, Israël. Daar moet hij verhoogd worden. Wij moeten hardop durven te spreken. Niet om de mensen kwaad te maken. Maar gewoon om te zeggen van joh, hij is geweest. Zijn naam is Yeshua. Die Europeanen noemen hem Jezus. Er zijn ook landen die noemen hem Isa. Maar hij is geweest op deze wereld. Vader heb het gestuurd. En ga lekker verder samen eten. Want het, uiteindelijk moet de persoon die het hoort nadenken. Hij moet nadenken. Als mij dat nooit is verteld, zal ik het ook nooit geweten hebben. Maar ooit heb ik een oor gehad dat iemand mij gesproken heeft van dat hij de Messias is, dat is onze redder. Want.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 Maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloof in de naam van zijn enige geboren zoon van God. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen dus de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want. Hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Ik ga verder met de volgende tekst. Dat is Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de uren komen en is nu dat de doden naar de stem van de zoon ...van God zullen horen. Even ter verduidelijking. Over de doden wat hier gesproken wordt... ...dat heeft hij namelijk over mij. Ik ben niet Joods. De heidenen die geen geloof hebben... ...worden doden genoemd in de Bijbel. Hoe raar dat ook mag klinken... ...maar als u dit zo verstaat... ...kunnen we de Bijbel verder lezen. Ik herhaal nog een keer... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de uren kom en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die haar horen zullen leven. Wij, de niet-Joden, zullen naar zijn stem horen en wij zullen leven. Wij zijn dus geen doden meer, maar wij zijn levenden in Gods ogen. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Als u nog niet duidelijk bent dat u levenden bent in zijn ogen. Dan kunt u gewoon nog een paar teksten erbij halen uit het Nieuwe Testament. Dat ging over de verloren zoon. Hij was dood en hij is leven. Yeshua die spreekt ook nog een, een, een woord uit wat ook niet lekker klinkt. Van laat de doden hun doden maar begraven. Dat moet u niet negatief nemen. Maar dat is nou het verschil. Wanneer we los van God komen dan zijn we doden. Punt. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden omdat hij de zoon des mensen is. Verwondert u niet, want de uren komen later dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan en wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven en wie het kwade bedreven hebben, de opstanding ten oordeel. U ziet hier dat er gewoon een opstanding komt voor het oordeel. Dat noemde hij ook een wederkomst. Hij komt dus niet, hij is geweest. Zijn eerste komst is belangrijk dat, hem, dat we hem aanvaarden. Wie hem niet aanvaardt, heeft hem gewoon verworpen. Kunnen we hem nog aannemen? Jazeker. Jazeker. Zolang er nog een heden is, indien hij zijn stem hoort, verhard je harten niet. Je kan altijd nog naar hem toe komen, En hij staat met open armen om u te ontvangen. Dat, is, dat heeft hij gedaan bij de verloren zoon. En dat zal hij vandaag nog steeds doen. Ieder mens kan tot hem komen. Maar zonder Yeshua wordt het een probleem. Wij moeten niet ons eigen terugtrekken met wat wij weten. Om te zwijgen hierover. We moeten erover praten. We moeten gewoon zeggen. En in alle liefde. Ik weet, ik weet als je hierover begint dat je problemen krijgt. Dat weet ik. Zodra je één woord over Yeshua praat. Over, je, over Jezus. Bij het volk Israël. Dan krijg je een probleem. Je ziet het hele gedrag helemaal veranderen. Ik spreek dit. ...uit ervaring. Maar het is niks nieuws. In de tijd van Yeshua... ...was het ook zo. Dat kunt u zelf lezen en onderzoeken... ...in het woord van God... ...de Bijbel. Ik wil naar de volgende tekst. Dat is Johannes 12... ...en dan wil ik beginnen bij vers 44. Jezus riep en zeide... ...wie in mij gelooft... ...gelooft niet in mij... ...maar in hem die mij gezonden heeft... Hoort u dat? Maar in hem die mij gezonden heeft, zegt hij. En wie mij aanschouwt, aanschouwt hem die mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijven. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar niet bewaart, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. doch om de wereld te behouden. Daar is hij voor gekomen. Hij is gekomen om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt... ...heeft één die hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken... ...dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Want ik heb niet uit mezelf gesproken... Maar de vader die mij heeft gezonden, heeft zelf mij een gebod gegeven. Wat ik zeggen en spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft. Hoe duidelijk moet de Bijbel dan niet zijn over dit soort zaken? Lieve mensen, houd niet op met praten. Niet om de mensen te triggeren. Echt niet doen. Maar zwijgen over de dingen. Niet over spreken van de dingen die je weet. Die God je gegeven hebt, Is een zonde. Ik zeg u nogmaals. Het is een zonde. God geeft u en mij de kennis gegeven. Om het te delen met andere mensen. Echt waar. We hoeven niet boos op elkaar te worden. Nergens voor nodig. Ik word getriggerd in de Bijbel door een komma. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk deze woorden nu spreek vandaag. Bij alle Bijbel staan er een punt op en ik heb één bijbeltje die afwijkt. en die eindigt daar met een komma. Daar ga je graven. Alleen hoe komt dat? Hoe is dat mogelijk? Hoe ken dat nou? Iedereen eindigt met een punt en zij gaan een komma schrijven. Laten we samen naar Lucas 4 gaan. Jezus in de synagoge van Nazareth. Ik wil het lezen vanaf vers 14. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde hun in de synagoge. En werd door allen geprezen. En wij en hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jezai ter hand gesteld en toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. Toen ik hiermee bezig was, toen kwam ik achter dat in de synagoge en de Torah... En de profeten liggen. De boeken of de boekrollen die zijn daar gewoon aanwezig. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Zij wisten gewoon dat, uh, dat de profeten zijn gekomen. En zoals ik ooit gehoord heb van Wim. Wanneer een profeet komt is het eigenlijk geen goed teken. Dat heb ik heel goed onthouden. En ik ben echt gaan onderzoeken. Naar al die profeten die er gekomen zijn waren inderdaad geen goed bericht. Het waren mooie verhalen, maar eigenlijk was het niet goed. Het was nodig dat die profeet kwam om het volk te corrigeren. En toen ik dit las, toen dacht ik zo, ze hebben Jesaja, hebben ze dus ook. Laten we verder gaan. Vers 18. De geest des heren is op mij, daarom dat hij mij gezalf heeft om aan armen het evangelie te brengen.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 Aan de dina terug en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen getuigen hun instemming met hem en verwonderen zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen en zij zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Het klinkt hier positief. Maar let wel, het is het niet. Daarom is het heel goed en echt nodig als u thuis komt dat u dit opnieuw leest. Het klinkt hier zo positief, maar het is verder van dat. En hij zeide tot hen in die synagoge.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 Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël. Toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en een grote hongersnood was over de gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naast Sarepta bij Sidon tot een vrouw die weduwe was.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 Om hem van de steilte te storten. Maar hij ging midden tussen hun door en vertrok. Wij worden niet moeder, lieve mensen. Wij zijn geheel anders. We hebben Yeshua leren kennen. Deze hier moesten Yeshua nog leren kennen. Yeshua, ofwel Jezus, is zeer controversieel. Hij was niet eens met de leer van de al die in deze synagoge. Daarom was hij ook niet geliefd. Toen Joshua deze woorden sprak, kent het volk Israël deze teksten. Het volk Israël wacht al jaren op de Messias die komen zal. Zij geloven daarin dat hij zal komen. Wij moeten nooit ophouden met spreken dat hij geweest is. Het is helemaal niks nieuws. Het probleem, althans wat mij heeft opgewekt... in het lezen van dit stukje is namelijk... in vers 18... De geest des heren is op mij, daarom dat hij mij gezalf geeft... om aan armen het evangelie te brengen... en hij geeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen... En blinden het gezicht om verbrokenen het heen te zenden in vrijheid om te verkondigen het aangename jaar des heren. Dat daar een comma staat, heeft mij eigenlijk de reden gegeven om te gaan zoeken hoe het eigenlijk werkelijk staat in Jezaja. En dat heb ik gevonden. Maar voordat ik dat ga lezen, wil ik u eerst een ander stuk over Jesaja lezen. Ik wil met u samen naar Jesaja 1. Nee, lieve mensen, ik ben zelf ook verdwaald geweest. Ik heb ook dat boek Jesaja gelezen zoals ieder ander dat wel gelezen heeft. Ik ben een favoriet van Jesaja 53. Oh, dat is zo'n mooie tekst. Ik heb die tekst gebruikt, te pas en te onpas. Zo mooi als dat het mag zijn. Er is bij mij ook heel, heel wat wonderen gebeurd in mijn leven door die, door die tekst. Maar lieve mensen, het gaat over heel wat anders. Het gaat over heel wat anders. Jesaja 1. Ik wil lezen vanaf vers 2. Hoort hemelen en aarde. Neig uw oor, want de Heere spreekt. Zegt Jesaja. Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed. Maar ze zijn van mij afvallig geworden. Een run kent zijn eigenaar. En een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël. Heeft geen begrip. Mijn volk geen inzicht. Weeg het zondige volk. De natie beladen met ongerechtigheid En met gebroed van boosdoeners. En verdorven kinderen. Zij hebben de Heer verlaten. Luister goed. God verlaat nooit een mens. Nooit. Als u een gevoel hebt dat u verlaten bent. Dan is het verkeerd. Dan is het fout. God is trouw. Verlaat ons, nimmer. Het is wij die hem loslaten. Ze hebben de Heere verlaten, de heilige Israël versmaat, zich achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met het afwijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid. Van voedsel af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen en verse kwetsuren die uitgerukt zijn nog met olie verzacht. Uw land is een woestenij. Uw steden zijn met vuur verbrand. Uw akker daarvan eten vreemden voor uw ogen. Een woestenij als door vreemden ondersteboven gekeerd. En de dochter van Sion is achtergebleven. Als een hut in de wijn gaat. Als een nachthut. ...in de komkommerveld, als een belegerde stad... ...indien de heren der heerscharen ons niet enige weinige ontkomen had overgelaten... ...waren wij als Sodom geworden aan Gomorra gelijk. Het is heel ernstig met het land en met het volk. Toen Yeshua op deze aarde wandelde was het eigenlijk heel erg. Het was niet beter als vandaag... Terwijl hij goede tieren is en hij ons wil vergeven. En hij ons wil genezen van, ons, van al onze problemen. Hij schrijft zelf hier in vers 18. Al waren uw zonden als garlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmoesijn, ze zullen worden als witte wol. Als wij maar terugkeren naar hem. Lieve mensen, ik kan het uit ervaring spreken. Ik ben al heel jong, heb ik mijn hart gegeven aan onze vader. Ik was in die jaren 14, 15 jaar. Ik was echt niet ouder. Ik ben met mijn broer samen gedoopt in een zwembad. We vierden de Sabbatdag. Ik geloofde echt in die God. Twee jaar later kwam ik in een probleem. En na die tijd heb ik eigenlijk nooit meer gebeden. Nooit meer een lied voor hem gezongen. Nooit meer een gemeente bezocht. Ik ben de wereld ingegaan. Mijn leven is drie keer kapot geweest. En ik heb het drie keer opnieuw moeten bouwen. Mijn broer, die is moslim geworden. Enfin, hij is er nou niet meer. Maar ik ben er nog wel. Ik ben teruggekeerd. Ik ben teruggekeerd en daarom sta ik hier. Eenmaal zijn eigendom. Je komt er nooit meer van los. Als wij denken dat wij zonder hem kunnen leven, kan het u hardop zeggen, vergeet het maar. Ik ben op mijn knieën gegaan om te zeggen, vader, vergeef het mij. Ik kan het niet. Zeg u maar wat ik doen moet. Daarom sta ik hier nog. Want ik heb het echt drie keer verzaakt. Ik kan het niet. Er is geen leven zonder hem. Je bent ten dode opgeschreven. Is dit dan leven? Ik kan zeggen dat het wel leven is. Ondanks alle problemen. Ondanks dat het moeilijk is soms. Is dit toch het leven. Maar hij geeft je kracht. Wanneer wanneer je zwak bent. Als je al zo sterk bent. Heb je dat gewoon niet meer nodig. Echt waar. Iedereen kan klappen krijgen in zijn leven. Elk moment van de dag. Zeg niet dat het jou nooit zal gebeuren. Ik heb vorige week wat. En nu heb ik weer wat. Ik ga dat niet vertellen. Maar geloof me nou maar. Sta op en ga verder. Ik wil het iedereen leren hier zo. Als je ooit een tik krijgt van iemand. En dan hoeft het niet fysiek te zijn. Het kan ook een woord zijn. Die je, te, die, die, die je neerslaat. Te gronden slaat. Sta op binnen acht tellen. Zoals die boksers. Sta op in acht tellen. En ga verder. Want anders ben je wel verslagen En dat moeten we voorkomen. Ik zeg indien mogelijk. Doe datgene wat je nog kan doen. Ook vandaag zal misschien iemand pijn gedaan worden door de woorden die ik gesproken heb. Maar lieve mensen, laat het los. Ga er niet te lang mee lopen. Onderzoek het of dat wel waar is wat ik vertel. Isaiah 6 vers 9. Het moeilijke van het boek Jezaja lezen is, wie zegt nou wat? Heeft Jezaja dat gezegd of heeft onze vader dat gezegd? Onze vader Yahweh. Ook Paulus maakt dingen dat ik zeg van, wat bedoel je nou? Zegt Jezaja dat of zegt vader dat? Ik ga vers 9 lezen. Toen zeide hij, ga en zeg tot dit volk.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 doordat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik, Jezaja vroeg aan vader, hoe lang, heere? hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn, totdat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is, tot een wildernis, en de heer de mensen ver verwijderd heeft, en heeft verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel. Hoor u dat? Is daarin nog een tiende deel. Dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terenbin en een eik. Dat het vellen en de tron overblijft. Zo zal zijn trong een heilige zaad zijn. Een hele mond vol. Maar hier gaat om, wat zegt hij nou eigenlijk? Wat zegt hij nou eigenlijk? Een heilig zaad zijn. Wel, Joshua heeft een mooi voorbeeld gegeven. Hij gaf een verhaal van de verloren zoon. Hij staat nergens in, alleen maar in Lukas 15, daar kunt u het hele verhaal van de verloren zoon zien. Dat verhaal heeft hij ook aan het volk Israël verteld. En ik heb mogen genieten en ik had mogen lezen van hoe dat allemaal gaat. Het gaat hier om het zaad. Een mens moet helemaal ten gronde gaan. Hij moet helemaal ten gronde gaan. Wil hij teruggaan naar zijn vader? Lees maar. Lucas 15, vers 16. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten... Doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Als mij dat niet was overkomen had ik hier ook niet meer gestaan. En op die plek waar ik toen was wil ik nooit meer heen. Met alle ellende van die, nooit zal ik daarheen wil, terug willen. De verloren zoon, die moest zo ver komen dat hij in staat was om het eten wat voor de varkens bestemd zijn te eten. Erger kan dat een Jood niet overkomen. En weet u wat het goede is? Het goede is de uitspraak van die boer je bij het einde leest van het verhaal, dan zegt hij, nee, dat eten, dat eten is voor mijn varkens, bestemd." Hij kreeg dat niet, want had hij dat wel gekregen, de mens is in staat om uit de vuilnisbakken te blijven eten en velen van ons doen dat ook. Nee, je moet ze verbieden. Daar gaat het over. Zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Dat is de rest, dat kleine beetje wat er nog overblijft. Daar mag God weer een, een mens van waarde zoals hij ooit geschapen heeft. Heel belangrijk om dit te weten. Wij zijn naar zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen. Wij zijn uniek. Het is heerlijk om een kind van God te zijn, weet u dat? Maar probeer dat niet zelf te doen... Het gaat je dus niet lukken. Ik zeg nogmaals, zo heilig, zondeloos ben ik niet. Maar ik hoop, ik hoop echt, dat ik binnen de norm mag vallen, dat God zegt, kom maar. Want het is een God van genade. Want alles wat ik doe, zal ik het niet kunnen redden. Maar zijn genade, dat redt mij. Isaiah 61. Hier gaat het namelijk over die tekst, die eindigt op een komma. Jesaja 61, vers 1. De heilbode. Ik weet dat het de favorieten is van het volk Israël. In Israël. Favoriete teksten. De geest des heren is op mij. Omdat de heren mijn gezalf heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen, Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des heren en een dag der vragen van onze God. Dit laatste stukje heeft Yeshua niet voorgelezen. Hij stopt gewoon een, om uit te roepen een jaar van welbehagen des heren. En de tweede en, hij was nog niet klaar, en dag der wraken van onze God. Weet u lieve mensen. Dit is wat het volk Israël eigenlijk wacht. En verwacht. Hij wacht op, gewoon op dat God wraak zal nemen. Tegen dat volk. De Romeinen die onderdrukten het, het volk Israël. Zodanig dat ze er heel erg veel pijn aan hebben. Ze hadden Yeshua zeker wel aangenomen. Als hij dit gedaan had. Om vrij te komen van het van de Romeinse tijd. Ze leven in onderdrukking. Om alle treurenden te troosten... om over de treurenden van Sion te beschikken... dat men, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as... vreugdeolie in plaats van rouw... lofgewaad in plaats van een kwijnende geest... en men zal, zal hen noemen... terabinten der gerechtigheid... En een planting des heren tot zijn verheerlijking, zij zullen overal de puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger lijden doen herrijzen en de steden vernieuwen die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van, ge, van geslacht op geslacht. O, oh, zullen we denken, dit is toekomst. Als die dadelijk wederkomt, dan zal die dit soort dingen allemaal doen. Nee, dat was totaal niet de planning. Dat was helemaal niet de bedoeling. De bedoeling niet. Maar waarom stopt Yeshua dan met het lezen van die tekst? Waarom las hij dan niet gewoon dat hele, dat hele stuk uit Jesaja, Jesaja 61, want dat leest hij? Hij stopt precies op dat punt. Dat was mijn vraag. Daarom ben ik verder gaan lezen. En ik snap het. Yeshua was niet welkom. Hij was niet welkom in zijn land. Ze willen hem niet hebben als koning in dat land. En dat is het grote probleem. Hij is tot vandaag nog steeds niet welkom in dat land. Noem één keer Yeshua en je hebt oorlog. Noem één keer Jezus en je hebt oorlog. Zo moet het niet zijn. Het is zijn land. Vader stuurt zijn zoon. Om geprezen te worden. Daarom snap ik ook waarom hij zegt van. Och. Toen hij met het ezel wandelt. Naar Jeruzalem. Had je maar geweten wat deze dag jou brengen zal. Het kon niet anders. Want hij was niet welkom. Hij was niet eens welkom in zijn vaderstad. Want ze willen hem kapot maken. Maar het was nog niet zijn tijd. Daarom gebeurt het ook wel helemaal niet. Het is heel triest, maar in 2000 jaar is er niets veranderd. Of wij kunnen het wel doen. Echt wel. Bij al die grote mannen uit het volk Israël, als ze gevraagd worden en dan valt het woordje Jezus of Yeshua, dan stijgen de haren omhoog de nekharen. Mensen veranderen gewoon van, van hun gelaat. Uit woede. Deze man heeft ons heel veel ellende bezorgd. Heb ik echt uit de mond van een jood horen spreken. Ik beleid hem niet. Ik wil van hem niets weten. En is dat zo? Dat is gewoon zo. Yeshua. Die leerde niet van de rabbijnen. Hij heeft dat niet van de rabbijnen geleerd. Het is de vader die hem geleerd heeft. Hoe die is. Hij heeft zelf... De Shabbat in ere moeten herstellen. De Shabbat was een vloek geworden in die tijd van Yeshua. Yeshua die ging, die ging naar, de, naar de tempel toe en zag daar een man die 38 jaar ziek was. En hij vroeg aan die man van wil je genezen worden? Raar hè? Ik vond het altijd zo raar. 38 jaar ziek, kan hij lopen dan vraagt hij van je gezond worden. Rare vraag toch? En op een gegeven moment zegt hij: Sta op, neem je matras mee en wandel. Is dat niet raar? De mensen zien hem met zijn matras lopen, door de tempel heen, op Shabbat. Hij mag helemaal geen matras meenemen. Dat is wet in Israël. Je mag niet eens een pen in je zak hebben of een telefoon. Het is vandaag nog steeds hetzelfde. Zij hebben die sabbat zo zwaar gemaakt. Ze hebben de, de zegen die, die, die op rust op de sabbat. Hebben ze tot een vloek gemaakt. En Yeshua doorbreekt die vloek. Hij doorbreekt die vloek. Hij zei mijn vader werkt ook op sabbat. Zegt hij. Werkt tot nu toe nog steeds. Yeshua had ook kunnen zeggen tegen die man. Ja dat zijn mijn gedachten hoor. Sta op en wandel. En kom morgen even je matras ophalen. Of hij had ook kunnen zeggen, ik kom op woensdag. Nee, dat deed hij niet. Dat deed hij niet, hij deed het echt op Shabbat. Sta op en ga met je matras lopen. Ik zie me al met zo'n oping matras of met een uh, sultan. ik weet niet hoe ze zijn, tegenwoordig worden zo groot... dat ik hier door de gemeente loop op Shabbat. Er zijn zoveel dingen veranderd, weet u wat het is, lieve mensen... Je moet het ook niet verzwaren, je moet het ook niet verlichten. We moeten doen wat er hier staat. En God die in ons woont, die zal ons duidelijker maken. Steeds weer en steeds weer en steeds weer. De Shabbat is gezegen en geheilig apart gezet voor ons. Opdat iedereen mag weten dat hij onze God is. Is dat niet prachtig? Laten we daar niet te moeilijk over doen, over dit soort zaken. Maar onderzoek dat even wat wel toelaatbaar is en wat niet. Dat is heel erg belangrijk. Zo kan ik nog doorlezen. En dan kunt u zeggen van, ja Louis, je zoekt ze wel allemaal op, dit soort dingen. Inderdaad, ik zoek ze allemaal op. Dat is inderdaad zo en ik heb ze allemaal gevonden. Maar dit is wat essentieel is. Dit is echt belangrijk om te weten. Vandaag, morgen, voor altijd... En dan kijk ik nog een hele mooie tekst verder. Ik, ik ga dit niet meer verder lezen, want het is genoeg geweest volgens mij. Jezaja 62, vers 1. Ook zo'n prachtige mooie tekst, die ik wel bijna iedere dag mag horen in de media. Geweldig. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een Brandende fakkel. U mag verder thuis lezen. Het zal u boeien. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen dat Yeshua de Messias is die geweest is. En hij komt weer. Hij komt terug met zijn loon bij hem. Wie het goede gedaan heeft, die mag met hem voor eeuwig blijven die het kwade gedaan hebt, dan niet. Dat is wat we moeten zeggen vandaag. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Lieve broeder, lieve broeder, weet u dat Yeshua geweest is. Niet om te kwetsen. Waar wilt u erover nadenken? Je wacht er al zo lang op. Word niet boos. Want wij zijn niet om iemand boos te maken. Maar alsjeblieft, ga er niet zijn om er te zijn. Het heeft voor mij geen nut. Als ik in de synagoge kom. Dat ik mijn mond houd. En niet over Yeshua zal spreken. Wat doe ik daar? Om er te zijn? Nee, ik zal er zijn. Om te spreken van. Die Yeshua wat jullie, wat jullie verkondigen. Waar jullie op wachten. Die is geweest. Schaam je eigen daar niet voor. Vrees daar niet voor. Moet je echt niet doen. Ook in Lukas 19 staat er een heel stuk. Toen Yeshua de tempel wou bezoeken. Dat zijn hele pijnlijke woorden. Maar dat is wat er hier in Jesaja staat, staat daar ook. Je hebt als je hem de rug hebt toegekeerd, geen kans om nog verder te leven. Want je bent zijn eigendom. God is goed. Ik hoop dat we onze monden niet, zal, niet zullen zwijgen. Dat we zullen blijven spreken hierover. Echt waar, als wij niet spreken, wie moet het dan wel doen? Wie moet het dan wel zeggen? Iemand moet het zeggen. Iemand moet het doen. Of u moet zeggen, ik ben er hier niet mee eens. Maar dan bent u ook niet eens. Met, het, met de, met de gezegden die ik doe. Dat God het volk Israël, de Torah... ...en de profeten hebben gegeven... ...en later ook... Terwijl het Nieuwe Testament... ...of de evangelieën... ...dan moet u daar ook niet mee eens zijn... ...want dan kunt u het houden op de Torah... ...en de, en de profeten... ...maar dat schiet u tekort... ...alleen daarmee kan je zeggen... ...hij moet nog komen... ...maar ik heb een prachtige mooie uitspraak ...van mijn broeder gehoord... ...Louis, het volk Israël... ...dat zijn geen domme jongens voor dat zo'n mooie uitspraak... er zijn geen domme jongens. Dat zijn mensen die zijn kind, die, die, die, die weten dat... die kennen dat, die zijn niet dom. We kunnen al een hele hoop leren van ze. Ze zijn echt geen domme jongens. Ze moeten alleen erkennen... dat Yeshua de Messias is. En dat kunnen ze. Er staat in de profetieën... wanneer hij zal komen, hoe hij zal komen... eigenlijk staat alles geschreven om te weten... dat hij er is. En als we niet willen weten... Dan zullen we het ook nooit weten. Het is niet de persoon die spreekt die wat belangrijk is. Heb ik vaker gezegd. Maar het is de oor die hoort. Dat is belangrijk. Als we het gehoord hebben. En verstaan hebben. Of we, of we daar iets mee doen. Het is niet de hoeveelheid. God kijkt niet naar de hoeveelheid die ik heb. Nee. Hij kijkt gewoon naar datgene wat ik heb. Wat ik ermee doe. En dat geldt ook voor u. Datgene wat u hebt. Daar moet u iets mee doen, maar dan kan God dus verder mee. De gebieden waar Jacob en Maria komen, daar ben ik niet. Dan ben nu wel in de buurt. Daar kan je het evangelie verkondigen. Aan de mensen die naast je zitten, je buren, de mensen buiten die je tegenkomen op je werk. En zeker als u het volk Israël tegenkomt, als u een jood tegenkomt, dan weet je dat de Messias al geweest is. Kroop een gesprek aan, niet om boos te worden, maar als de mensen dus niet willen horen, lieve mensen, ons verantwoordelijkheid gaat niet verder als dat. We zijn niet verantwoordelijk of de mensen wel aan willen nemen, nee. We zijn verantwoordelijk om de woorden te spreken die Yeshua heeft gesproken. Want echt Yeshua verwerpen is het woord van God verwerpen en dan ben je los van hem. Tot zover. Ik wens u shalom.